Nederlandse gokwebsites doen te weinig om probleemgokkers te beschermen... terwijl dat wettelijk wel moet. Onderzoeksplatform Pointer van KRO en zegt dat mensen... tienduizenden euro's per maand kunnen verspelen zonder dat de site ingrijpt. Pointer onderzocht sites als Bad City en staatsgoksite Toto. Bij Bad City kon een speler ruim 40.000 euro vergokken zonder dat er werd ingegrepen... en dezelfde speler vergokte bij Toto nog eens 15.000 euro.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 Europol gaat een internationale eenheid opzetten... die het verspreiden van oorlogswapens in de gaten houdt. Dan het weer nog. Geregeld zon. In het noorden ook een bui. Bestaat vandaag vrij veel wind en het is 15 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB...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 maar goed, is dat nou, die man die gaat niet Als ik dan al zijn een dat er spreekt Nou oh, de vijfde keer kom ik weer aan gereden Zou naar nergens een hele plekje zijn Het is hetzelfde in alle grote steden Toch heb ik helaas een hele goede reden Waarom ik niet kan reizen met de trein En voor de zesde keer in ik met de passage Nergens zie ik iets Ik ben beladen met de nodige bagage Gereden. Ik ben inmiddels al een uur te laat. Jerry Goop kwam de schotten naar beneden. Maar dat was in een autobrij verleden. Kom op, ik zet hem lekker midden hier op straat. Zet hem op straat. lekker op straat. Zet hem op straat.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 Omwille van de tijd, want er zit alweer uh, bijna een half uur te oude hoer. Het ja, um, snel vragen, wil vragen, wil vragen, Hebben jullie nog wat toe te voegen aan dat hele verhaal? Ja, nog iets toe te voegen? Nou aan. ja, kijk, uh, toevallig. Ik dacht de Telegraaf van vandaag. Uh, het vertrouwen in de politiek uh, zat niet bepaald op een uh, hoogtepunt. Ja, Goh, uh, ja dat uh, ja, heel verrassend, <laughs> ja, Heel verrassend, ja. Het ja. ging dan misschien uh, over de landelijke politiek, maar... Uh,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 ben dag, ja, had er nou maar iemand bij Thijs grenzen dichtgeroepen. Ja. Ja. Dat is een ander punt inderdaad. Dat is een andere, is een andere, maar, andere discussie maar, uh, maar dat er te veel auto's zijn in te weinig plekken, dat is een feit. Ja. Ja. Nou, Ik wil jullie in ieder geval danken voor jullie toelichting. En we gaan het allemaal zien hoe het gaat, uh, gaat lopen de komende periode. Ja, we zijn dus ben benieuwd. Graag, ben graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt. Ja. Dankjewel. Dank.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 Zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privaat parkplaats voor zijn BMW. Zijn de kindergraven kuilen op ons mooie strand mm, Kijken vol met weemoed richting Engeland Woe! hey, hey, hey, hey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 als er het niet gaan sneeuwen, vermoed ik. Het uh, nee, is ik ben ook ben... fijn dat het niet zo hard waait en regen. Want dat deed de laatste jaren eigenlijk altijd. Ik ben wel voor uh, elfjes en engeltjes. <laughs> ja, ja, het, ja, als jij er leuk. bent, Cor. Hè? Ik ben er niet. Dan kan ik het voor je organiseren. Hm. Ja, nou, ik kan echt niet gaan krijgen. Dat we... Maar goed, dus normaal gesproken doen we het altijd bij... Uh, uh, Stamplevjoen de van Zandvoort. Dat hebben, uh, we zijn ooit begonnen om het te roleren bij locaties uh, in het dorp en rondom. We ooit, de eerste keer was in de Krocht.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 it on.